สามสิบสามที่สถานีรถไฟ In het station In het station รถไฟไปเบอร์ลินเที่ยวต่อไปออกเมื่อไรคะ Wanneer gaat de volgende, Wanneer ga de volgende trein naar Berlijn? Wanneer gaat de volgende trein naar Berlijn? Rode t r e n a a r Paris. Wanneer gaat de volgende trein naar Paris? Wanneer gaat de volgende trein naar Paris? Rode t r e n a a r Londen. Wanneer gaat de volgende trein naar Londen? Wanneer gaat de volgende trein naar Londen? Roodpail bij Warsaw, ók? Hoe laat gaat de trein naar Warschau? Hoe l a t gaat de trein naar Warschau? Roodpail bij Stockholm, ók? Hoe laat gaat de trein naar Stockholm? Hoe laat gaat de trein naar Stockholm? รถไฟไปบูดาเปสต์ออกกี่โมงคะ a ัวเลาดดิฉันต้องการตั๋วไปมาดริดหนึ่งที่ค่ะฉันต้องการตั๋วไปปรหนึ่งที่ค่ะ Ik wil graag een kaartje naar Praag. Ik wil graag een kaartje naar Praag. ทีฉันต้องการตั๋วไปเบอร์นหที่ค่ะ Ik wil graag een kaartje naar Bern. Ik wil graag een kaartje naar Bern. รถไฟถึงเวียนนาเมื่อไหร่คะ Wanneer komt de trein in w e n e n aan? Wanneer komt de trein in Wenen aan? r o d p a i l ถึงมอสโควเมื่อไรคะ Wanneer komt de trein in Moskou aan? Wanneer komt de trein in Moskou aan? r o d p a i l ถึงอัมสเตอร์เมื่อไรคะ Wanneer komt de trein in Amsterdam aan? Wanneer komt de trein in Amsterdam aan? ดิฉันต้องเปลี่ยนรถไฟไหมคะ o ุดิค overstappen ม overstappen รถไฟออกที่ชานชาลาไหนคะ vanaf welk p e r o r t e t i a f o n vertrekt de trein รถไฟขบวนนี้มีตู้นอนไหมคะ i ่ายนร์ส a ลาพ์วากันส e ในเ i เท Zijn er slaapwagons in de trein? Dichen, ik wil graag een enkeltje naar Brussel. i k wil graag een enkeltje naar Brussel. i k wil graag een enkeltje naar Brussel. Dichen, ik wil graag een enkeltje naar b r i k wil graag een e e t j e r b r e l d i h e n i a g e n Ik wil graag een retourtje Kopenhagen. Tienang in t e i n o n raakte teveel. Hoeveel kost een plaats in de slaapwagen? Hoeveel kost een plaats in de s l a a p w a g o n